De grootste DJ's in de mix. 538 Dance Department. Dit is de Dance Department Hot Mix. <makes noise> Misschien ken je hem als Leon Bolier. Give it up for Leon Bolier. Maar vanavond hoor je een andere kant. Vanavond is hij hier te gast als VLR. <makes noise> In de jaren negentig begon het allemaal op de zolder. Samen met zijn broer Bart, allebei dezelfde droom, DJ worden. Bart werd tuinarchitect en godsdienstleraar, maar deze Leon koos voor het leven in de muziek. En met succes. Zijn roots liggen in de trends, maar onder de naam BLR hoor je een andere kant. Dieper en donkerder. Deze man is vaste waarde in de dance scene. Een producer met historie en miljoenen Spotify-streams. Ook niet onbelangrijk. En zijn laatste release was twee weken geleden nog onze worldwide warning. En dat is precies de reden waarom hij hier is. Wij zijn fan, nu in de dance department Hot picks, DLR. department. Lift me up, leave me alone. Dance Department. You, I'm falling down back to the ground, if you tell me that you're leaving, let the sun rise in your heart, that you see you've got the truth, in you, you better celebrate the love, the lovingly you're feeling, walking over clouds of love. What you're leaving vloer van deze zaterdagavond en nacht richting middernacht met de exclusieve hotmix van BLR. I put a spell on you. Cause you're mine. you better stop the things you do. Zeggen wat je wil, maar wat een heerlijke hotmix dit, zeg. Je luistert naar PLR, 50 Dance Department. Dennis Ruijer hier. En je kan iedere week de hotmixes en de hele show natuurlijk ook terugluisteren. Via 50.nl of via de mixcloud van Armin van Buren. Nu meer hotmix, PLR. Baby I just want more Hey, 538. Ik ben BLR en dit is mijn Dance Department Hot Mix. But I miss you. I'm gonna Naar Dance Department Radio 538. En dit was weer een toffe hotmix hoor. Het afgelopen uur hoorde je PLR. En iedere zaterdagavond proberen we natuurlijk de allerbeste DJs voor je te regelen in de hotmix. En het mooie is allemaal terug te luisteren via 538.nl. En dit was hem voor deze week. Voordat ik het stokje overgeef van Tiesto... moet er nog één ding van het hart... dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners... Max Jesseren, Sanne Klinkhamer... Quincy Truno en natuurlijk Liesbeth Strobbe. Armin is er volgende week weer. Veel plezier zometeen met Tiesto. Love, peace and beats. Until next time.